Goedemiddag nog. Um, een nieuw entertainment voor jou. Het is 4 over 5. Um, het kan ook 5 over 5 zijn, het kan ook 6 over 5 zijn. Ik heb geen idee, want onze computer die is naar de gallemische. Daarom hoorde je ook net geen reclame. Niet dat je daar op zit te wachten. Maar alsnog, je hoorde ook geen uh, file informatie. Misschien straks wel. Ik heb geen idee, daar ga ik niet over. Maar goed, we gaan een, een leuk programma van maken. Roy, Roy van Buringen, belde me net op. Hé, hey, uh, ik ben onderweg hoor. Ik zeg, waar ben je dan? We gaan over vier minuten beginnen. Hij zegt: ja, kom eraan, maar dat ga ik niet redden. Nee, hoor je ook niet. Dus ik kijk naar buiten. Komt er komt opeens een mooie prachtige Hyundai uh, I20 langs rijden. Aldo en Jesper komen even gedag zeggen. Hé hey, uh, hey jongens? Hey. hey uh, misschien wel goed nieuws voor jullie. Dat jullie hier zitten. Jullie kunnen van dit moment alles doen. Ik ook. Namelijk de webcam is kapot. Oh, kijk mijn broek even. Die broek. Nou ja. Oh, die... Oh, had je hem wel nog aan. Ja, sorry. Dus helaas doet de webcam het niet. Dat is, uh, dat is heel jammer. We zijn ermee bezig, ook onderling. Het is een oh, zoetje, jongens. Ik dit allemaal achter elkaar vertel, maar het is voor de rest heel gezellig, hoor. Goed, een nieuwe Entertainment View. Zo meteen komt natuurlijk Roy van Buringer dus aanschrijven. Uh, wat we vandaag gaan doen, dat hoor je ook zometeen Reageren kan via Twitter. Hashtag ZFM. Facebook van um, Entertainment View kan je ook checken. Ook de, de Facebook van um, ZFM Sanford. Bellen kan naar 023-573-1969. Dus 023-573-1969. Zes over vijf, de zaterdagavond met Doe maar en Gers Pardoe. Liever dan lief. Yeah, boss,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 from the dead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 Think it's strange, Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead, let your head down Sapphire and faded the jeans I hope you get your dreams Just go ahead, let your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow Draws more than I could take Pretty for pretty sake. Oh Bailey Ray en uh, put your record on! Ja, even een liedje voor Roy om even tot ontspanning te komen. Had ah, je een heerlijk. zware, zware dag gehad, toch? Poeh, poeh, wat poeh, heb poeh. je gedaan dan? Oh, uh, <laughs> die, die achtergrondmuziek zit een beetje heel erg hard erop. Maar... Uh, ja, wat ik heb gedaan, ik heb vanmorgen vanaf, uh, vanaf zes uur, zes uur uh, gewerkt. En uh, ja, dat heeft me, is me zwaar gevallen, maar het is sowieso wel een beetje een hectisch weekje. Ach, maar net. Ja, echt een hectisch weekje. Maar dat kan ik nu nog helaas niet zeggen. Ik ben zoveel leuke dingen aan het doen hier in het dorp. Ja, ik, ik hoor wel verhalen van jou en het klinkt allemaal wel heel erg leuk. Het maar gaat, ja, zodra ja. die, die tijd eraan komt, gaan we het erover hebben. Ja, ik heb deze week alleen maar Zwarte pieten gezien. Is dat zo? Serieus. En dat heeft er iets mee te maken dus? Ja. Ook raar het is nog lang geen Sinterklaas en jij hebt al mijn zwarte pieten ik gezien. Ik heb heel veel zwarte Pieter al gezien. Omstel nou nee, ja, laat maar. Ik wou een grap maken, maar die kan ik beter niet maken. Nee, dan uh, staan ze hier voor de deur. Uh, een nieuwe entertainment view. Uh, we gaan straks even bellen met uh, Matt Jackson hè? Ja, Matt Jackson al eerder. Een Hoe keertje... laten we hem bellen? Ja, dat weet ik niet, weet jij dat? Nee, ik hey, heb geen idee. Ik, ik weet het eigenlijk ook niet. We bellen gewoon deze. Uitzending. Ik weet wel dat we om half zes ongeveer met Marcel Dol gaan bellen. Ja, Marcel Dol, Nederlandse zanger, heeft hier ook een paar keer opgetreden in Zandvoort. Hartstikke leuk in Rudio is Nederland. Hoekje. Ja, ja, zeker weten. Weer weer terug op de radio. Wat, uh, wat gaan we nog meer doen vandaag? Genalenpellen. Nee, bellen niet. Dat oh. is vanavond wel, maar dat, dat leg ik je zo meteen nog even uit. <laughs> ik praat van de uh, Natuurlijk. Popster Henry met het shownieuws. Ja. Dat uh, om rond de half zeven zal het zijn wat zich uh, werd ongetwijfeld ook over de voice gaan. Heb je nog gekeken gisteren? Ik heb gisteren niet gekeken, ik okay. lag vroeg in het mandje. Ja echt? Ja. Half negen lag je al in je nestje? Nee, toen was het nog aan het werk, kwart over negen. Oké, okay. ja. ik heb het ook, ook niet helemaal gezien. Ik heb een beetje gezet tussen Football International en de voice zoals altijd. Um, heb je het gehoord van Willem Holleder? Ja, vechtpartijtje. Vechtpartij in, uh, bij de Joffers in, uh, in, uh, in Amsterdam. Hij zat daar uh, te eten, of weet ik wat, hij zat daar te drinken. En toen werd hij aangevallen door een of andere ex-bodycard van John Nou, oh. Het is niet officieel bevestigd, maar er zijn spraken van. En die man is uh, tegenwoordig uh, uh, eigenaar van een sportschool, dus kan je nagaan hoe breed hij is. Ja. Maar dat kan je verwachten, het, het gaat gebeuren. Ja. Je, je, je kan erop wachten, het gaat op een gegeven moment toch een keer fout. Eh, heb jij college tour gezien? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Ja, het zegt hem helemaal. Ik heb het even teruggekeken van de week. Ja. Het, nee, ik vond het uh, geen uh, leuk, prettig interview om naar te kijken. Nee, het is het, natuurlijk het, wel het is er natuurlijk een crimineel. Hè? Ja, ik kwam echt helemaal niks uit dat interview. Nee. Nou, hij wou niks, over, hij nee. wou niks zeggen. Dit dus, dus is het gewoon het verhaal. Ja. Goed, een nieuwe interview zometeen. Uh, gaan we bellen met Marcel Dole. En hij heeft een nieuwe single uit. Major Hawthorne. So Helaas geen webcam momentje van nee. deze week. Nee, Vorige week deden we de Gundam-style uh, uh, voor de webcam. Maar helaas, hij ligt eruit. Dat dit er helaas niet even vandaag. Nee, volgende keer weer dan. Mojo op ZFM en Lady, hear me tonight. En daarvoor Major Halfhorn en uh, The Walk. Um, ik heb iets leuks, iets nieuws. En ik denk dat jij dat ook wel heel erg leuk vindt. Ik ben benieuwd. Ik ken hem niet. Het is Christian Hof. Het is een, een, mij een best redelijke talentvolle zanger. En het is een liedje en ik hoorde hem. Ik dacht... Dat vindt Roy leuk. Het is zijn nieuwe single, kom maar bij me. Laat ze maar geloven, wat ze willen zien. Ik kan jou beloven, dat je meer bent dan je denkt misschien. En ook al lijkt het soms alsof de mist niet meer verdwijnt... Kan je laten zien dat achter elke wolk de zon weer schijnt? Ik zal er voor je zijn voor altijd. Nog gevoel, gedachten krijgen vleugels door te vliegen zonder doel. In de koudste kou sla ik hun armen om je heen, warm je aan de woorden die ik fluister naar jou alleen. Elke storm, ik help je er doorheen. Wat vind je ervan? Ik vind het een uh, heerlijk nummer. Klinkt lekker hè? Ja, klinkt Christian lekker. Hof heet deze jongen en kom maar bij met zijn uh, nieuwe single. En jij zei net tegen mij, ik denk dat dit soort muziek helemaal inkomt. Ja. Waarom dan? Nou omdat uh, ik uh, best wel veel uh, naar de radio uh, luister de laatste tijd. Maar vooral non-stop uh, radio. Ja. Niet met dat uh, gekletst wat wij doen. Dat doen we al te veel. Da daar uh, moet je ook niet naar luisteren. <laughs> nee, maar nieuw van de Non-Stop Radio. Maar op Sky Radio is steeds meer van dit soort uh, nummers. Okay, okay. Je hebt natuurlijk ook Nielsen op dit moment. Ja, Beauty uh, in the Brains. Grote ja. hit. Ja, zeker ja. weten. En uh, dit soort uh, nummers gaan, denk ik, wel ko uh, verder komen deze periode. Zeker weten. Nou, we gaan, uh, we, gaan, uh, we gaan kijken of het wat wordt. Christian Hof, kom maar bij me op ZFM. En zometeen gaan we bellen met Marcel Dol. En Marcel Dol heeft een nieuwe single uit. Je hoort het zometeen naar Jason Mares.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 Mister Jason Marez en make it my. Rudy's. <laughs> <laughs> <Nederlands hoekje. laughs> Rudy's Nederlands hoekje. Rudy's Nederlands hoekje. Je ja, gaat lekker mee zijn, Roy. Ja. Terug van weg geweest Rudy's Nederlands Hoekje. Gezellig toch? Ja, zeker weten. Uh, we gaan bellen in Rudy's Nederlands Hoekje. Elke week met een uh, artiest die bijvoorbeeld een nieuwe single uit heeft. Met vandaag Marcel Dol. Marcel, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat-ie? Ja, heerlijk, jongen. We zijn lekker bezig. Ja, ben je lekker bezig? Ja, heerlijk. En jij toch ook? Ik ben uh, zeer goed bezig vandaag. Ja, nou, zeer. Hé, <laughs> ja, hey, jij bent goed bezig. Vertel waarom? Ja, nou, we hebben gelukkig weer een nieuwe single uit. Oké, okay, ja, dat weet u. Die gaan we soms meteen ook draaien. Helemaal goed. Nou ja, je weet waar hij eerste stopt de tijd, hè. Een paar jaar geleden. En uh, daartussendoor hebben we nog een uh, liedje gehad. Je kan maar beter vrolijk zijn. En uh, volgens mij hebben we die in, uh, in Zandvoort nog gezongen. Het podium bij jou, hè. Is dat zo, waar dan? Ja, bij mij inderdaad. Bij jou, Roy? Ja, ja, oké okay, gezellig. Ja, okay. Roy? bij Roy. Ja, ja okay. we het weer gedaan. En uh, dat was helemaal gezellig. Ja, dus nu, uh, nu de nieuwe single. En in de tussentijd zijn we alleen maar bezig met, uh, met leuke optredens... Uh, we staan op dit moment ook uh, vermeld in de story als uh, uh, genomineerde artiest, uh, aanstormend artiest. Ja, is dat zo? Ja, jongen, dat gaat helemaal geweldig. In de story? Uh, nee, in de party. Oh, in de party. Maar wat in de party staat, moet je niet geloven, toch? Is dat zo? Nee, maar het is wel altijd waar, hè. Oké, oké, oké. Dus Patricia Praai heeft uh, drie verschillende vrienden en uh, Patty ja. Bart heeft... Uh, oké. Okay. Ja, ook, ja. <laughs> dat is allemaal waar. Hé, hey, je bent al een tijdje actief, hè? Ja, ook dat is waar. Veel opgetreden in uh, Amsterdam, las ik op je site. Ja, dat klopt. Nee, ik ben begonnen in Amsterdam op mijn twaalfde. En uh, ja, daar is het eigenlijk begonnen in de soorten Londen met mankenelers. Uh, ja, echt? En, uh, die kennen we allemaal. Ja, echt. Daar ben ik met niet... mankenelers nog? Met manken Oh, vet zeg. Leuk. Ja, je ja, moet je aangeven. Dat is een oude knar, hè? <laughs> <laughs> Durf ik niet te zeggen. Dat, dat valt wel mee, hoor. Dat valt wel mee. Nee, maar ja, daar ben ik begonnen met zingen op mijn twaalfde. Oké. Okay. Eigenlijk nooit meer losgelaten, die microfoon. In welk café was dat dan? Een of one, zo op okay. de Bestaat dat nog? Nee, toch? Of wel? Uh, nee, de, het café zelf bestaat nog wel, maar niet meer onder die naam. Ja, oké. Okay. Uh, disco, coffee shop, housebar, iets achter. Ja, ja. Ja, precies, het lijkt allemaal op elkaar tegenwoordig. Je authentieke cafés die worden steeds minder, hè? Ja, ja. Dat is ja. Wel, uh, wel jammer. Hey, wat is tot nu toe je absoluut hoogtepunt? Is dat uh, met uh, Mankanellen spelen of uh, toch nog iets anders? Nee, nee, ja, met mancanelen ben je 12 jaar, dus ik je niet eens je <laughs> okay. spreken. Uh, nee, nee. Wat, wat is een hoogtepunt in je leven? Uh, Muziektechnisch. Uh, we hebben natuurlijk een heleboel leuke optredens in het buitenland uh, gedaan. Uh, we hebben uh, de Radio NL Tour meegedaan. Ja. Dat zijn allemaal wel, wel uh, leuke grote dingen. We hebben uh, grote festivals, het Down Festival gedaan. Okay. We hebben in Almere een heel groot festival uh, aan meegewerkt. Ja, en eigenlijk tot het hele land heen. Ja, want. In Turkije en Oostenrijk. Oh, oké. Okay. Want hoe kom je daar terecht dan in, in het buitenland? Is dat uh, vooral via. Ja, dat is het uh... <laughs> Sorry? Met een vliegtuig ja, dan komen we daar terecht. Nou, je kan ook met de auto, toch? Ja, soms wel. Ja, of met de boot. Nee, ja, hoe ja, kom je daar terecht? Ja, dat gaat allemaal mensen horen je zingen. En die, die, die, die denken, hé, hey, leuk, wij gaan dit en dit doen in een bepaald land. En uh, wil je eraan meewerken? Of je wordt uh, gevraagd door, door uh, andere artiesten. Ja, ja. En uh, die zeggen, hé, hey, we gaan een, iets leuks ondernemen. Doe je mee? Nou, dat is niet verkeerd toch in Turkije? Het lekkere, warme Turkije, hè? Ja, heerlijk zo. We hebben ja. twee weken gezeten en uh, we gaan nu weer uh, op naar, uh, naar Oostenrijk in maart met een heel groot uh, festival. 60 artiesten, uh, Frans-Duits is erbij, Marianne Weber is erbij, helemaal Hollands, René Schuurmans, uh, Jetty Paletti, uh, nou eigenlijk Krem de la Krem, Peter Beentje okay. uh, van, van de, de Aperkier-wereld. Oh, Oké, okay. oh leuk zeg. En week neerzetten met hele grote feesttenten. En, en dat, is, dat is een Oostenrijk, zei je? Dat is in Oostenrijk, in Westendorp. Oké, okay, dus echt het, het aperski, dat is, uh, wintersportseizoen wordt gestart dan? Nee, dan wordt het uh, alweer bijna geëindigd. Het is in maart. Huh? Oh, oh, het is pas in maart. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, het zal wel leuk zijn niet eerder, maar dat, dat, dat grote festuin met die 60 artiesten is in maart. Oh, oké. Okay. Want, um, okay. de 20 keer achter elkaar. Oké. Okay. Dus uh, helemaal gezellig. Ja, dat, dat, dat klinkt heel erg goed en een leuk vooruitzicht. Ja, absoluut. Hé, hey, hoe zit het verder met optredens? Ja, goed jongens, wij zijn uh, lekker druk, lekker bezig. Ja. We gaan, uh, we gaan vanavond uh, weer uh, op, op naar het Rembrandtplein. oké. Okay. Oh, gezellig. Uh, een gezellig café, café Sintje heet dat. Oké. Okay. En uh, daar gaan we ons uh, vanavond heel lekker van maken... vanaf een uur of tien tot een uur of twee. Oké. Okay. Dus ik ga zeggen, kom lekker uh, aan de gang. We gaan morgen zijn weer, weer lekker uh, aan het optreden. Het gaat helemaal lekker. Nou, dat klinkt goed, want uh, je hoort wel steeds meer... we hebben ook wel eens vaker artiesten aan de telefoon gezegd dat het lastig is met optredens. Maar als ik jou zo hoor, dan uh, valt het best mee. Ja, dat klopt. Ik heb, uh, ja, gelukkig uh, mag ik niet klagen. Hoe zou, hoe zou dat komen, denk je? Ja, dat het bij jou wel heel goed loopt? Ja, kijk, ik, ik doe het natuurlijk al zo lang en je hebt zoveel, zoveel mensen om je heen en een netwerk om je heen. En ja, ik denk ook dat, dat een stukje uh, ja, kwaliteit ook wel, uh, wel meewerkt. Ja, oké, okay, is dat zo? Want ja, denk is, jij dat jij uh, dat je qua en, kwaliteit veel onderscheidt van uh, andere artiesten? Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk alleen dat kwaliteit wel meetelt. Ja, tuurlijk. Je moet, uh, gaan ze nou zingen, maar dat moet natuurlijk wel een beetje klinken en het moet er wel een beetje goed uitzien. Ja, precies. En wat ook heel belangrijk is, is het, het nakomen van je afspraken en uh, altijd op tijd zijn. Ja. Uh, en gewoon, ja, elke, bijvoorbeeld, uh, mensen, plom, plom verloren, zegt iemand wel eens iets af, uh, weet je wel. Ja, dat, dat kan maken. niet, ja. Dat nou, kan niet. Je kan niet de pauze van tevoren iets afstellen. Nee. Dan moet je van tevoren, of je moet iets regelen voor iemand anders, je? Ja, precies. Je in de problemen zit. Dus ja, ik denk dat, dat dat, als je dat al die jaren zo al doet. Ja. Uh, gewoon altijd betrouwbaar overkomt. Uh, ik denk dat dat heel erg veel geld En natuurlijk gewoon leuke liedjes maakt. In gezellige sfeer neerzet. En gewoon lekker aan de gang gaat. Ja, precies. En in Amsterdam is dat, uh, kan dat natuurlijk geen kwaad. Nee, absoluut niet. Maar niet alleen Amsterdam, want we, we gaan het hele land door. Ja. Oké, okay. uh, zelfs Oostenrijk dus. Hey, volgende week je single-uitreiking? Ja, 4 november. Wat? 4 november? 4 november is de single in Almere Haven. Oké. Okay. Uh, er hebben een heel leuk uh, café, uh, Café Plein 19, en daar uh, gaat het helemaal los. Oké. Okay. De CD-single wordt uitgereikt door Denny Nicolai. Oké. Okay. Uh, die heeft uh, vorig jaar ook met de toppers. Met de toppers, uh, ja. Met vijf dagen lang in de arena. Dus die gaat hem uitreiken, en daar ben ik hartstikke blij mee. En verder van de rest komt hij ook lekker zingen. Albert van Bentom komt zingen, uh, Jerry van Vianen, Leslie Williams. Nou, noem maar op. Helemaal gezellige collega's en, uh, en vrienden. De zangers van Peter Beentje die komen, de huissangers van Peter Beenssen die komen Kijk. allebei uh, langs Frans Halsema en Ernest. Ja, blij, trots en uh, we maken er gewoon een leuk feestje van. Nou, heel veel plezier daar. Uh, zometeen, zometeen nog lekker lasagne eten van Elina. <laughs> Haha, ja, dat zou heel erg lekker zijn, maar wij hebben net al lekker gegeten. <laughs> Oké, okay, ja, ik zag, ik zag het op je site staan. Ja, dat, staat dat je favoriete eten was. Ik denk, ik neem hem even mee. Eten. Ja, helemaal goed. Hé, hey, wat, is, wat is je website voor meer informatie? Uh, de website is www.marceldol.nl uh, daar, daar is alles op te zien. En verder zijn we natuurlijk uh, te volgen via Facebook en via Twitter. Ja, precies. Uh, Up-to-date uh, bij, de, bij de media. Up-to-date bij de media. Helemaal goed. Hey Marcel, dankjewel. Uh, houden we contact? Nou ja, zeker weten. goed, ja. ja, bedankt voor je tijd, voor het interview. Nou, graag gedaan. Ik, ik hoop dat jullie lekker de single blijven ondersteunen, daar zijn ik hartstikke blij mee. En uh, dat iedereen ook maar naar de videoclip mag kijken, want die mag er ook zijn. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan, dan, we... dan moet je dat zeker is... gaan doen. Hé, hey, fijne avond vanavond, uh, veel dan. succes en uh, dankjewel. Is goed, dankjewel. Uh, oké, okay. oi. Oh. Stil. Het is zo mooi, maar onverklaarbaar. Al ben je vrolijk, lief en klein. Moet je leven met onzekerheid en pijn. Toch te kort, te lang alleen in het verleden, nooit geweten dat de tijd ons zou binden in de vraag naar de waarheid. Met de kracht van dit moment, zodat je staat voor wie je bent. En ik mezelf in jou herken als ik weer bij je ben. Leef met de kracht van dit bestaan en begin van voorbij. Dat ik altijd van je hou. De toekomst wacht ons tegemoet Samen sterker dan voorheen Met een mateloos vertrouwen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 Oeh, nooit meer los. Hou van me, blijf bij me. Vragen een nu tot verleden tijd. Leef met de kracht van dit moment. Zodat je staat voor wie je bent. En ik mezelf in jou Maar je haalt. Ik denk dat die je haalt. Ik denk dat de meeste mensen wel kennen van die, uh, hoe heet dat van die schermmeisjesreclame, weet ja. je wel? Aan je Venus, maar dat is het origineel. Shuck in Blue op ZFM en Venus. En daarvoor uh, Marcel Dol en zijn nieuwe single op dit moment. Meer informatie over hem is te vinden via zijn website MarcelDol.nl. the blind en How We Do Party en Rita... vindt dat uh, te weinig van haar collega's in de hitlijsten... oprichte muziek maken. Ik hoor te weinig eerlijke muzikanten, zegt ze. Apart, vind ik. Helemaal als je muziek van Rita Orr een beetje kent. En zeg nou eens eerlijk, vind je nou How We Do Party nou echte muziek? Als ik een echte muziek denk, denk ik toch aan een... echt muziek met passie. Muziek die van het begin tot het eind is gemaakt... zonder te denken aan die commerciële belangen... Muziek met gevoel en een verhaal en niet How We Do Party. Een typisch voorbeeld hiervan vind ik deze man. Cracker Reporter. Real Good Hands. Well, maybe you know why I'm here. Your daughter and I have been dating for some time now. And you've always been real, real nice to me. I look at your family pictures and I realize that I want the same thing too.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 ja, dit was echt de muziek, hè. Zeg nou eens eerlijk. Rita Ora, luister nou eens naar hem. Quick reporter Real Good Hands op ZFM en ik was een tijdje geleden naar zijn concert in Paradiso... En dat was net zo goed. Het is, het is zo fantastisch. Als je hem ooit een keer live kan zien, moet je het doen. Gregory Porter op CFM. Uh, vorige week, Roy, zag je er iets anders bij hier in de studio. Iets uh, meer exciting. Want uh, je ging naar een feestje toe. Wat was dat ook alweer? Ja, toen uh, gingen we naar het uh, feestje in een klein hoekje. Ja. In uh, Haarlem. Uh, dat is vlakbij uh, de Courriersstraat. Nou, een heel gezellig uh, cafeetje. Ja. En oh. uh, ja, daar was een uh, feest van Mike Sol en, uh, en Fred Koenders. En uh, ja, een fantastische show Ja, was het leuk, ja? Ja, nee, het was echt een uh, heel erg leuk feest. Het was een beetje, uh, ja, het was uh, gewoon uh, heel erg uh, gezellig. Heel veel leuke mensen en uh, gezelligheid. Uh, nog een leuk optreden gehad, ook van Robin uh, Ras. En uh, ja, het was eigenlijk heel erg, uh, het was gewoon super gezellig. Oké. Okay. En uh, er waren, het zat ook uh, helemaal vol. Heel veel mensen. En uh, ja, Roy Halleman was er ook. Ja, ik heb foto's gezien op Facebook. Ja, Royal hij was man. als muis. Als muis. was muis verkleed. Jonge, jonge, jonge, <laughs> jonge. Hoe zie je het, hè? Maar ja. Bij hem past het ook wel, hè? Roy Niemand weet, maar hij gaat ook zo naar school. <laughs> en hij slaapt in zo'n pak. Ja. Maar dat moet ik eigenlijk niet vertellen, maar nee. dat is zo. Hij, hij stond een, ook op, zo. hij heeft een obsessie voor mij. Wij konden muizen. de weg niet vinden en opeens stond hij zo op de Rijkstraatweg als muis. <lacht> Hier ben ik! Oh, toen wist je waar het was. Okay, okay. Dat is wel heel grappig. En als je nou één moment mag kiezen, wat vond je nou het allerleukste? Dacht je dan, toen je dat moment had, dacht je van dit is echt een heel leuk feestje. Um, toen ik op de biljarttafel stond. Ja? <lacht> oh god, ik heb, ik heb meer gemist uh, volgens mij. Nee, het was echt gewoon een, uh, een leuk feestje. Leuke muziek, leuke mensen. En uh, dit soort feestjes moeten er vaker zijn in Nederland. <laughs> Oké, okay, nou goed om te horen. Leuk, uh, leuk om te horen dat het zo goed was gegaan en leuk was. Uh, Zometeen deel 2 van Entertainment View. Na het nieuws van 6 uur gaan wij onder andere even bellen met popstar Henry. En Henry vertelt ons elke week wat er is gebeurd in de showbiz. En natuurlijk gaan we bellen met Matt Jackson, hè? Ja, over cd-presentatie. Ja, hij gaat uh, volgende week zijn. Uh, nee, morgen. Oh, morgen! Morgen, morgen zijn cd-presentatie houden. Dan gaan we even over babbelen, toch? Ja. Dat is allemaal zometeen. Dit is leuk, zeg. Ze Komt het Harlem? Het is Dennis. My own little bubble. Sometimes. Here een koud biertje op mijn rug uitgedrukt. Ook lekker. Het is natuurlijk het begin van je zaterdagavond. Dan moet je natuurlijk wel een, uh, een biertje nemen. Dat uh, past er zeker bij... Ja, let even op, want uh, om drie uur s'nachts moet de klok een uurtje terug. Ik hoorde verschillende mensen, moet hij naar nou terug? Moet hij naar nou vooruit? Hij moet terug. Dus onthoud dat, hij moet, hij moet terug. Zometeen dus deel 2 van Zondag in K of Zondag in Cam, dat is morgen, he, al Aldo? Van Entertainment View, waar we in gaan bellen met popstar Henry. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5